Het gaat om rauwe mostkiemen en kiemen en ook om rauwe rucola kiemen. Rucola sla zelf is niet besmet. Frankrijk vermoedt dat de zaden van de kiemplanten de bron van de besmetting zijn. Nederlanders die na het eten van rauwe kiemen diarree hebben gekregen, wordt geadviseerd naar de huisarts te gaan. Onderzocht wordt of de zaden ook in Nederland zijn gebruikt. Afgeraden wordt ook om de zaden zelf te zaaien en dan te eten.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 Dit was het in orde. Zandvoort het. En jij beleeft het. zon, zon, zon, en zon, ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met zon, nu, terug bij Peaceful Radio, aflevering 730 uur 2. We zijn begonnen met uh, de CD Celestial Spa van Nanding. Oorspronkelijke label is Malimba Records. Tot mij uh, gekomen via Osho.nl. En dit was uh, track 4. Bathath in a Crystal Light, uh, zo heet het. Dan gaan we gelijk door met een uh, kanjer. Terry Oldfields met de Spirit in the Rainforest Kijken of we dat allemaal een beetje aan de praat kunnen krijgen